Vijf uur. Freddy van met het NOS. Vanwege grote problemen binnen de organisatie. Staat in een rapport van de commissie die onderzoek deed naar de fiscus. Zowel de Belastingdienst als het ministerie van Financiën heeft volgens de commissie zijn controlesystemen niet op orde. Daardoor zijn risico's voor de toekomst niet uitgesloten. De commissie kreeg opdracht voor het onderzoek bij de Belastingdienst nadat een vertrekregeling voor medewerkers vorig jaar uit de hand was gelopen. Veel meer belastingambtenaren maakten gebruik van dan van tevoren werd gedacht. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om drugspanden te sluiten als het aan het kabinet ligt. Nu kan zo'n pand alleen worden gesloten als er daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen in bijvoorbeeld een woning of een leeg bedrijfsgebouw. In een wetsvoorstel van het kabinet mag het pand ook dicht als er grondstoffen, apparatuur of andere zaken worden gevonden die duidelijk met drugshandel te maken hebben. Oud-Volkswagen-topman Martin Winterkorn wist zeer waarschijnlijk veel eerder van het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's dan hij beweerde. Dat zegt het openbaar ministerie in Duitsland. Het OM heeft deze week invallen gedaan om meer bewijs te vinden in de zaak. Een oud topschaatserintje Ritsma is vanmiddag de toegang ontzegd... bij de officiële opening van het vernieuwde Tialf. Die opening werd verricht door koning Willem-Alexander. Ritsma was een van de genodigden, maar hij had zijn komst niet bevestigd. Daarom mocht hij niet naar binnen. Ritsma is weer vertrokken. Opvallend is dat er bij de opening grote foto's zijn onthuld... met tien mensen die belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis... en de ontwikkeling van Tialf. Een van die tien is Ritsma. Het weer, vannacht kan het vooral in het noorden licht gaan vriezen. Morgen geleidelijk meer bewolking, maar het blijft tot de avond overal droog. De temperatuur loopt op naar 6 tot 9 graden. Zondag meer bewolking, in het noorden van het land kan wat regen vallen. De middagtemperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bosch staat tussen Culemborg en Klopendel drie kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag, zeven kilometer langzaam rijden tussen Bodegraaf en Knoopert-Gouwen. Op de A20 Hoek van Holland Gouda drie kilometer file bij Moordrecht. Ook drie kilometer file richting Hoek van Holland. Op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen even dingen en Lexmond vier kilometer file. Vier kilometer richting Breda op de A27 staat tussen Noordeloos en Werkendam. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort.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 Dames en heren, luisteraars, het is weer tijd voor Zandvoort Draaidoor. En normaal is het Hans met zijn vrienden, maar ja, die zijn er nog niet. Dus het is Hans zonder zijn vrienden. En wat kan u verwachten in deze volgende twee uur? In ieder geval de column van Nel Kerkman, de wonderwereld van CFM. Het recept van de dag in de tweede uur, het weer voor het komend weekend... en, zoals altijd, kust en zee. Maar vooral heel veel lekkere plaatjes... en nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel plezier. van de Rolling Stones, Route 66. En ik ga door met een heerlijke rustige van Otis Redding. I've got dreams to remember. Als je het wil doen. I've got dreams Dreams To remember I've got dreams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 A friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't.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 Theo van Doesburg, Vilmos Huzar en Bart van Lek de voorkeur aan geometrische vormen en primair kleurgebruik. Wij tonen u ook gebruiksvoorwerpen van Nederlandse ontwerpers. Deze zijn afkomstig uit de Vintage Design Collection van Art Design Comor. Daarnaast toont, tonen Nederlandse fotografen hun interpretatie van de stijl. De kosten zijn 3 euro en de locatie is Zandvoortsmuseum, Zwaaduweestraat 1, telefoonnummer 023 5740 280 of de wedstrijd is www.zandvoortsmuseum.nl slipping slipping Het gedicht van vandaag is een gedicht van Rita Troost-Grapendaal... uit de bundel Drijvend op een briesje, de zee. De zee, niet te doorgronden, komt elke dag aan land... om achterloos te werpen van alles op het strand. Een kwal die zich laat drijven, merkt tot zijn schrik te laat... uren zal hij moeten blijven voor hij verder gaat... De krabbetjes, half verscholen, verborgen in het zand... ...hopen dat de meeuwen niet lopen over het strand. De schelpen daarentegen laten zich graag zien. Verlangen naar een kinderhand die ze meeneemt, dan misschien. Dan ligt er zoveel rommel, de afkomst een geheim. Het drama wat ze hier bracht, kan groot zijn, maar ook e klein. De zee trekt steeds weer verder... Verlaat ook weer het land. En zal straks alles werpen aan de andere kant. Zo blijft het steeds weer boeiend. De geheimen van de zee. Want waar hij ook aan land gaat, hij neemt ook weer iets mee. De, de, column de column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij wordt voorlezen bij het opvoeden. En dat het liefst zo vroeg mogelijk. Voor het slapengaan las ik altijd een boekje voor aan mijn kinderen. Zo bracht je rust en regelmaat. Nu moet ik zeggen dat ik zelf lezen heerlijk vind. Misschien komt daar mijn voorleespassie vandaan. Je kunt baby's al voorlezen met gebruik van een plaatjesboek. Het wordt soms oeverloos herhaald. Daar is niets mis mee. Voorlezen is tegenwoordig niet echt iets wat erbij hoort. Misschien omdat er te weinig tijd is in deze jachtige wereld. Van snel nog iets doen. Hoewel, ik kan mij niet herinneren dat ik ooit ben voorgelezen door mijn moeder. Ze had, net als de ouders van nu, het druk en moest hard werken om het gezin draaiende te houden. Mijn vader had hetzelfde euvel. Hij werkte als timmerman bij de gemeente en was vaak buiten aan het werk. Bij thuiskom plofte hij in zijn stoel naast de kolenkachel en stak een overheerlijke sigaar op. Voorlezen? Dat werd niet gedaan. Mijn interesse in boeken kwam pas toen ik zelf ging lezen. Mijn eerste boeken waren het Verkade album en Pichelmee. De plaatjes zaten bij de Verkade koekjes en de Pichelmee plaatjes kreeg je door zegeltjes te sparen bij Van Nelle koffie of thee. Het album was voor mij heilig en de plaatjes waren een ruilobject. Eigenlijk wordt hetzelfde nu ook gedaan bij de spaaracties van de supermarkten. Pichelmee vond ik geweldig. Samen met zijn vrouw Tureluur zaten ze in een oude Keulse pot aan zee. Ze mochten van het tovervisje een wens doen. Toen Tureluur als wens betere koffie vroeg, werd haar alles wat ze gewenst had ontnomen. Tja, daar zat weer ontevreden in haar Keulse pot. Waar de pot op het strand stond, het zou zomaar zandvoort kunnen zijn. En wil je een boek voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen? Dan is Abeltje van Annie M.G. een aanrader. Weliswaar niet voor kleine urkies. Abeltje vloog met zijn lift naar Amerika... waar ook een verkopende handelaar aanwezig was. Deze vertegenwoordigde wordt president... maar hij verknalt alles wat het volk niet begrijpt. De man wordt uiteindelijk afgezet. Zijn achternaam is heel toevallig... Tump. Nel Kerkman. that i could easily change his mind give him a wink romantically and start to break him down winterslaap. De eerste bulldozen zijn weer op het strand gesignaleerd en de strafpanten staan weer trappelen om een seizoengebonden strandpaviljoens weer op te gaan bouwen. Zandvoort en het strand ontwaken weer uit de winterslaap. Het, mar het markeert het einde van de winterperiode. De terrasjes komen er weer aan en we gaan weer naar de warme jaargetijden. Voor Zandvoorters is het het teken om alles voor de gasten die onze badplaats weer zullen gaan bezoeken in orde te brengen. Zandvoort wordt weer wakker uit zijn winterslaap. En hoopt op een daverend seizoen. Weine niet, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Dier zijn. Dam, dam. Dam, dam. Denk daran, du bist niet allein. Dam, dam. Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie ZFM, tekst tv, op kanaal 45. GFM. Love me tender, love me sweet, never let me go. and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill For Me, tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me.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 Love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. I'm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 gmail.com. De toegang tot de markt is gratis. Het telefoonnummer is 06 194 -070. en de website is www.onair-events.nl. De locatie, zoals ik al gezegd heb, Theater de Krocht, Grote Krocht nummer 41.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 Where I would draw Kan het dat je onder water kunt horen. Net als in de lucht kan geluid zich in water ook voortbewegen. Sterker nog, dat gaat onder water vier keer sneller dan in de lucht. Dat komt doordat geluid een trilling is. Hoe dichter de deeltjes waar geluid doorheen reist op elkaar zitten... hoe sneller de trilling kan worden doorgegeven. Door die hogere onderzeese geluidssnelheid denken duikers vaak... dat een object dat een geluid maakt, zoals een schip... zich dichterbij bevindt dan het in werkelijkheid is. Ook lijkt het geluid van alle kanten te komen... Onze oren hebben er door die hoge geluidsnelheid meer moeite mee om te bepalen of het geluid van links of van rechts komt. Onderwatergeluiden hebben bovendien een veel groter bereik dan luchtgeluiden. Daardoor weten bijvoorbeeld walvissen elkaar op duizenden kilometers afstand te vinden. Wanneer er geen medium is dat geluidsgolven kan dragen, is er ook geen geluid. Dat is het geval in de ruimte. Zelfs als je op een maan je helft zou afdoen wat we je trouwens niet willen aanraden... dan zou je nog niets horen van een symfonieorkest... dat een meter afstand bij je vandaan zit te spelen. Het is vandaag in ieder geval in één huisgezin in Zandvoort feest. En het is een heel groot feest in huis van Kraaienstein. En hier komt een plaatje voor jullie. Ik wil jou helemaal niet kennen...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 Jou opnieuw ontmoeten, helemaal van vooraf aan en het verleden glad vergeten. Laat mij opnieuw aan de start staan, maar het startschot is al gegeven. En de finish is al duidelijk in zin. Steeds. Vertel me liefste, zit het er ooit?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 It wasn't me who changed, but you. Zondag 29 januari komt Lara van Kam om drie tot vijf, nee van 3 tot 6 neem ik kwalijk optreden bij Club Nautic. Het optreden is akoestisch met begeleiding van een pianist. De nu 18-jarige Laura begon haar muzieklessen op muziekacademie in Dingspelo. Daarna zijn gitaarlessen gaan volgen om zichzelf te begeleiden. Laura begon te zingen voor de karaoke machine die haar vader meenam uit China toen Laura 7 was. Later ging zij zanglessen volgen bij Sandra van Rijs en sinds de Voice Kids ook bij Babette van Labij. Toen al, toen al heeft ze op diverse talentpodiums meerdere prijzen gewonnen en in 2012 won ze haar eerste grote prijs tijdens de Grote Open Podium van Zuidoost-Nederland. Maar het grote werk moest nog komen. De locatie is Clubnautic, strandafgang nummer 23. En de website is www.clubnautik.nl. beautiful Nu gaan we eruit met Guitar Tango van The Shadows. Ik zie u graag weer terug naar de boodschappen, het nieuws en dan gaan we lekker door met dit programma.